en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Martijn van Beek met het NOS Journaal. VVD-leider Rutte noemt de AOW-plannen van het kabinet een gedrocht. In het debat over verhoging van de AOW-leeftijd in de Tweede Kamer... zei hij dat de plannen te laat bezuinigingen opleveren... en onuitvoerbaar zijn voor werkgevers. Die zouden personeel met zware werk... na 30 jaar een minder zware baan moeten aanbieden. Maar volgens Rutte is dat voor veel kleine bedrijven onmogelijk. De VVD wil dat mensen die 40 jaar gewerkt hebben... het recht behouden om met 65 jaar met pensioen te gaan. Volgens de coalitiepartijen levert het VVD alternatief te weinig geld op. VNO-NCW ziet niets in een kabinet met de Partij voor de Vrijheid of de SP. Volgens de werkgeversorganisatie is onze, economie, onze open economie erbij gebaat... dat er geen belemmeringen zijn op grond van huiskleur of religie. Een kabinet met de SP leidt volgens de werkgevers tot instabiliteit. Volgens PVV-leider Wilders is de suggestie dat zijn partij belemmeringen opwerpt op basis van huidskleur onjuist, onsmakelijk, vals en opnieuw demoniserend. De ruim 90 prostitutieramen van exploitant Koos Nol in Alkmaar mogen openblijven. De gemeente weigerde de seksondernemer een nieuwe vergunning op basis van een integriteitsonderzoek. Maar volgens de rechter is niet bewezen dat de panden met crimineel geld zijn gekocht of dat er in het bedrijf geld wordt witgewassen. Rusland moet zijn economie grondig moderniseren, vindt president Medvedev. Daarmee moet het land weer een wereldmacht worden. In zijn jaarlijkse toespraak tot het volk zei hij dat Rusland nu sterk afhankelijk is van de olie- en gasbedrijven. Om de nodige technologische kennis aan te trekken wil Medvedev het voor buitenlanders makkelijker maken om een visum voor langere tijd te krijgen. Verder wil hij het aantal tijdzones in Rusland verminderen om het land efficiënter te laten functioneren. Nu heeft Rusland elf tijdzones. Het weer bewolkt en regen, vanuit het Zuidwesten droog en wat zon. Het is dus 7 tot 13 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen, dan wordt het overal een graad of 13. Dit was het en...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 to be like the one world... Losing. Rock burns her knees with bruising. She's hooked, ain't no refusing. <laughs> But it's written in the past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 Vraag aan CoorDate. Er zijn zoveel ontwikkelingsorganisaties. Wat maakt jullie nou anders? Ze vertellen dat hun fondsen zoals CoorDate Memissa, CoorDate Mensen in Nood en CoorDate Microkrediet samenwerken. Zo bieden ze en noodhulp en medische zorg en investering in de lokale economie. Daarom is CoorDate de ontwikkelingssamenwerker. Heeft u ook een vraag? Stel hem op Cordate.nl Het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM, je tv Op kanaal 45 ZFM Wat zou je doen Als ik hier opeens Weer voor je stond Wat zou je doen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 Are undone. The bullets quit the gun. The heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved.